Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In het noorden van Syrië zijn tientallen jihadisten omgekomen bij een bombardement. Doelwit was een kamp van Fatah al-Sham, het voormalige Nusra-front ten westen van Aleppo. Wie het kamp heeft gebombardeerd is niet duidelijk. Het kunnen Russische of Amerikaanse vliegtuigen zijn geweest. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn er meer dan 40 doden.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 Ook het aantal Nederlanders dat samenwoont met iemand met een migratieachtergrond is, uh, is amper veranderd. Mannen en vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond zoeken meestal een partner met dezelfde achtergrond. Ook trouwen ze bijna altijd. Dat kan het integratieproces vertragen, stelt het CBS. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat kinderen van niet-westerse gemengde stellen een hogere CITO-score halen. De Chinese economie is afgelopen jaar met 6,7 procent gegroeid. Dat is de laagste groei in 26 jaar, zegt het Chinese bureau voor de statistiek. China zegt dat het ook geen hogere groei wil dan 6 à 7 procent. De regering wil dat de economie van het land minder steunt op investeringen en handel... en afhankelijker wordt van consumentenbestedingen. De cijfers die China publiceert over de economische groei worden vaak bekritiseerd. Peking zou ze te rooskleurig voorstellen...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 We gaan op deze zonnige dag snel naar onze presentatoren. En dat zijn natuurlijk, eh, als het ongebruikelijk, Henny Rukert en Ron Perenboom-Volk. Ja, goedemorgen luisteraars. Hennie. Rom, ik zie je zomaar uh, huppelend naar binnen komen. Ja, het gaat gelukkig iets beter. Nou, wat fijn, zeg. Ja, maar de mensen zijn niet geïnteresseerd in mijn Hennie, jou. Mijn derde <laughs> in mijn leven. De derde alweer. Maar wat doet jongen. het zeer, jongen. Dat ja, is dat is verschrikkelijk. Niet normaal. Nou, ik ben blij dat het beter gaat, ja, weet ik. gaat niet. beter. Hennie, uh, gasten aan tafel. Ja, leuk, hè? Ja. Natuurlijk is Jos de jonger. Uiteraard. Die uh, gaat straks praten over de ideeën van Marco van Basten. De ideeën van Marco, ja. Wat dat is, er, is wel interessant. Heel interessant. Ja, dat is, we, we hok... gaan hockeyen op het voetbalveld. Ja, sorry. Ja, ja. En we hebben een, uh, een gast uit de voetbalwereld. Ja. En dat is een heel bijzondere. Ja. Uh, deze keer niet een HFC'er, <laughs> maar een Edo'er. Kijk, de grote concurrent. Ja, nou, vroeger, dat dat vroeger, vroeger. Helaas is dat niet vroeger, meer. En ja, nee. De afstand wordt helaas steeds groter. Maar daar ja. gaan we het daar straks uitgebreid over hebben. Zeker. Peter van Wassem was jarenlang de voorzitter. En niet zoals bij HFC, waar je jezelf kandidaat stelt voor het bestuur. Nee, ze zijn bij Edo hartstikke blij als iemand vinden. Maar Peter <lacht> heeft iemand gevonden. Peter, goedemorgen. Ja, Morgen. Goedemorgen. Ja, gelukkig wel. Uh, ik heb het inmiddels negen jaar gedaan. En uh, uh, het zoeken naar een kandidaat, dat is niet gewoon... Uh, kijk, er zijn natuurlijk zat mensen die het willen doen. Uh, dan is het belangrijk van, weet je waar je aan begint? En je moet wat, wat feeling hebben met zo'n club. Dus er zijn maar heel weinig mensen die eigenlijk echt geschikt zijn. Dus, uh, maar die hebben we nu gevonden en uh, die, die pakt het uh, zeer adequaat op. En wie is dat? Ton de Klaus. Ton is een uh, Edehoor in harte nieren. Uh, hij heeft een hele, jeugd, een hele jeugd bij Ede gespeeld en ook jarenlang in het eerste. Dus hij kent die club door en door. En uh, dat moet je als voorzitter wel weten. Je moet, het, uh, je moet met de jeugd om kunnen gaan, met het eerste om kunnen gaan. Uh, maar je, je moet ook een beetje bestuurlijke kwaliteit hebben natuurlijk. Wat, wat is zijn achtergrond? Ja, hij heeft, daar heeft hij ook net geen ervaring in. Maar je bestuurt gelukkig niet alleen. Dus uh, hij wordt bijgestaan door mensen die al uh, langer in het bestuur zitten. Mm -hmm. Dus uh, die assisteren hem dan in, uh, in die zaken. Oké. Okay. Nou, mooi. Dus dat is geregeld, want je gaat zelf andere dingen doen, hè, begrijp ik, in de club, toch? Ja, klopt. Ik uh, ga me wat meer bemoeien met, uh, met uh, het aantrekken van vrijwilligers. En dan met name voor uh, de kantine. En dat is voor een club uh, uh, toch de grootste bron van inkomsten. Absoluut. Uh, maar goed, daar heb je altijd mensen tekort. En uh, ik ga een poging wagen om uh, mensen enthousiast te krijgen om daar wat te doen. Structuren erin ja. aanbrengen. Klopt. Ja. Ja, dat, ja. Maar, ja. maar dat, maar dat, dat kan die ook wel, want hij is in het dagelijks leven directeur van Boogaard Assurantie, Een bedrijf met meerdere vestigingen en zo'n 135 medewerkers. Dat is best wat, hè? Ja. ja, dat klopt. Ja. Um, ja, ik ben daar al inmiddels meer dan 25 jaar werkzaam. En uh, begonnen toen we uh, een man of drie werkten. Ja. Uh, met met, met wel, iemand die uh, bekend is in Zandvoort. Want, uh, we hadden hier vroeger een discotheek, Liesus, in, in de Haltestraat. En daar was hij eigenaar van, Jan Boogaert. Uh, en met hem uh, heb ik het ooit uh, be, ja, gezegd van... nou, laten we het grootste kantoor van Hanem maken. Ja, dat is iets meer geworden ja. dan dat. Noord-Holland. Uh... Nou, we zitten zelfs in Eindhoven. Ja, ongelooflijk. Ja. En, en dan uh, hebben we jarenlang uh, vestigingen gehad over zee. Dus op alle Nederlandse eilanden, behalve Sint Sinterstazie en Sabra, hadden we vestigingen. Sint Maarten ook, inderdaad. Ja, ja. ja, ja dus er is een, een, een zeg maar, een, een Antilliaanse connectie. Ja, wij uh, hebben jarenlang de, alle in Nederland studerende uh, Arubanen en Antillianen verzekerd. Wat Voor hun ziektekosten. Ja. Vandaar ook dat, dat, ik zag je muzieklijstje voorbij komen... dat er veel uh, uh, tropische muziek op staat, zeg maar. Ja, ja. <laughs> en het, dat eerste, klopt. het eerste nummer is van Luis Enrique. Het is niet de voetballer van Barcelona. Trouwens, Barcelona <laughs> heeft gewonnen en Real Madrid ja. weer verloren. Ja, Barcelona maar nipt, toch? Ja, jawel, maar Schillers stond op doel, heeft de nul gehouden. Heel goed. En dat is natuurlijk goed voor het Nederlandse voetballer. Ja. Want dat betekent dat hij weer terug is op de plek waar hij hoort. Mm -hmm. Tu no les amas le temes. Qué más podría pasar si él se llegara a enterar lo va a tener que aceptar Quédate te necesito Porque nosotros tan alto sacrificio No entiendes que estás a merced de un demente él hace de ti lo que quiere y tú no le Hier met Será una noche de amor En de delirios, Quédate Te necesito porque qué pagar los otros Tan alto sacrificio? No entiendes Que estás a merced De un demente Él hace de ti Lo que quiere Zeg de dat, Luisteraars hebben er geen idee van, maar het zonnetje schijnt hier zo heerlijk naar binnen. Dus De centrale verwarming staat hoog, dus de temperatuur is hiermee ook aangenaam in de studio. Dat maakt alles met de klanken van Louis Henriques, of dat maakt net of op de Caribiën zijn, Ron en ja, Ik voel me gewoon weer thuis, joh. <laughs> ja. Ik ja, heb thuis eh, 17 jaar gewoond. Kijk. Ik mis het nog iedere dag. Ik zou er wel naartoe willen zwemmen. Ja. Ja. Nou, het is een van mijn favoriete uh, bestemmingen altijd, als ik... Uh, het, als ik de centen zou hebben, zou ik er echt ieder jaar naartoe gaan. Echt waar, geweldig. We gaan collecteren voor je. Ja, <laughs> nou, dat zou leuk zijn. Ja. We kunnen ook uh, crowdfunden, dat is hartstikke eerlijk. Oh, dat is een goed idee. <laughs> ja. Ron en Henny naar Ja, precies. <laughs> <laughs> Peter van Wassem is onze gast, de voorzitter van Edo. Of, ben je nog steeds voorzitter? Of is... Ja, nog even, toch? Of niet? Nee, het is al, uh, de ledenvergadering is, al, de uh, is al heen. Dus uh, officieel is Ton Klaus uh, inmiddels Aha. voorzitter. Oké, ja. oké. Okay. Nou. Of het. Peter, hou jij van wielrennen? Ja. Gelukkig. Wat vind, wat vind je er mooi aan? <laughs> wat vind ik er mooi aan? Uh, uh, ik heb een hekel aan hardlopen. En je moet er wel wat doen. Uh, en met, met wielrennen, dat vind ik een sport die je uh, heel lang kan blijven beoefenen. Uh, en ja, je doet het met een aantal maten. En uh, ja, dat is wat me aantrekt. Yeah. Wij hebben een vriend, die heet André Jansen. En die is begonnen met WAF. Dat is een site op Facebook. Waar je alle informatie krijgt over wielrennen. En deze site is er deze week in geslaagd om het 14000 ste lid in te schrijven. Van harte gefeliciteerd, André. Dankjewel. Ja, je had dat gedacht ooit. <lacht> Vijf jaar geleden alweer. Ongelooflijk. Uh, ik heb er een. Ja, het, uh, ik heb er altijd in de tijd aan gestoord dat als er een bekende wielrenner kwam te overlijden, dan had je op het journaal 20 seconden. Dan werd er even laten zien wat de man in zijn leven gedaan had. Zand erover, klaar. En je hoorde nooit meer iets. Nou, ik denk dat er heel veel oud-wielrenners zijn... die uh, vaak een beetje eenzaam zijn... na een prachtige en schitterende carrière. En uh, Ik denk dan, geef ze dan wat aandacht als ze nog leven... En nou, je kunt dus overal tegenwoordig met de moderne media kun je beelden vinden, foto's en zelfs filmpjes van die mensen dat ze op de fiets zaten. Ik weet nog het laatste jaar dat Gerrit Voorting leefde, keek hij elke dag op, op WAF. En dan had ik ineens weer een filmpje uit 1948, waarin hij de Olympische Wegwedstrijd reed in Londen samen met Henk Vaanhof. Die man die kreeg tranen in zijn ogen, die had het nog nooit teruggezien. Van de Week en, was, was heel leuk uh, met uh, het viertal dat Goud heeft gewonnen met, uh, met Gerard Koel. Ja. En de, de reacties op zo'n berichtje en zo'n fotootje, ja. dat is werkelijk onvoorstelbaar. Ja, nou Gerard was 76 jaar geworden en die hebben in Tokio in 1964 hebben ze brons gewonnen met Coors Guring samen, Henk Cornelis en Jaap Oudkerk. Alle vier en... nog in leven trouwens. Die zijn alle vier gelukkig nog in leven. Uh, uh, anders dan... Uh, de andere vier die goud wonnen... op de ploegentijdrit op de weg. Uh, daar is helaas... Uh, Eve Dolman van uh, overleden. Maar uh, die andere drie... die zijn er nog. Oh, nee, Bart Soet is er ook niet meer. Alleen de Karst is er nog... en Jan Pietersen. Ja. Maar dit soort mensen... memoreren we. En ook de moderne... jonge renner kan terecht... Uh, en die vindt dus informatie op waf. En... Uh, nou, ik uh, had van de week een idee. Er is zoveel crossen tegenwoordig, hè. En dat, ik ben er een paar keer bij geweest. En dat heeft een enorme aandacht. En het is eigenlijk vreemd dat die hele mooie sport, dat het, die criteriums, dat het eigenlijk ondergesneeuwd raakt. Ja, dat jammer, is hè? Het verdwijnt, hè? Ja. De rijden tegenwoordig uh, renners met een vaste versnelling. Dat, dat is voortgekomen uit de couriers die in New York op de fiets de pakjes bezorgen. Uh, daar hebben ze Red Hook Crit bedien, uh, bedacht. Het zijn criteriums op een vaste versnelling en op een doortrapper. En daar wordt uh, over de hele wereld is er een heel circuit al waarin daar gefietst wordt. Het zijn allemaal mannen met uh, tattoos, piercings en waarden... Maar ja, dat schijnt dan ook op zijn eigen wijze een beetje aantrekkelijk te zijn. En in ieder geval, er is een heel circuit in Nederland ook al uh, geïnitieerd. En dat zijn prachtige wedstrijden om te zien. Ik zou alleen heel graag zien dat ze net zo mooi in beeld worden gebracht... als dat ze bijvoorbeeld in Milaan doen en in Barcelona en in New York. Maar ik denk, André, uh, dat gaat wel komen. Dat is een beetje vergelijkbaar met zo'n snowboardcross... die ja. op een gegeven moment uh, ontwikkeld is. En, en dat is fantastische televisie... Uh, het ja. is spannend, uh, die gasten duwen elkaar bijna van de baan af. Dus het ja. komt een beetje voort uit die hele Red Bull, dat hele Red Bull circus, hè? Die, ja. die, die, die dan uh, mensen op ijshockey schaatsen van een, van een een of andere helling afduwen ja. Ja, en zo. Maar ja. dus ik kan me voorstellen dat dit uh, echt wel een vlucht gaat nemen, ja. Ja, nou, ik weet nog bij de eerste initiatieven bij de PDM-wielerploeg... waar mijn uh, broer de initiator van was in de tijd om zelf allerlei filmpjes te maken... uit het principe van uh, speed, color en danger... wielrennen moest een televisiesport worden. Nou, en wat zien we inmiddels gebeuren? Ik heb prachtige beelden van de week op uh, WAF gezet... van de ronde van Congo... <lacht> Nou, en daar, daar komt dan een verhaal bij van de winnaar, Niels van der Pijl. Eh, daar lag je je kapot, want niets was georganiseerd of goed georganiseerd. Maar eh, geloof nou niet dat er in 1916 eh, 19, alles eh, zo perfect georganiseerd was in Nederland, Duitsland en België, waar al gefietst werd. Eh, er werd overigens in die tijd bijna alleen maar op de baan gefietst. Ja. Over de baan gesproken, de zesdaagse van Berlijn is... Eh, Begonnen. De zesdaagse van Bremen was afgelopen week... met twee uitstekend presterende Nederlanders... Jury Havik en uh, Schroettinga. Jury was opvallend, hè? Goh, die werd tweede jongen en die wordt steeds beter. En die hoort echt al, zoals ze dat vroeger noemden... met de blauwe trein. Ja. De echte zesdaagse specialisten. En als je ooit één keer bij een zesdaagse bent geweest... ja. Dan, dan ben je verslaafd. Want het is entertainment, het is uh, mensen ontmoeten, het is uh, spanning en uh, speed, color and danger. Ja. En dat, uh, dat is op zijn minst net zo mooi misschien nog wel uh, interessanter voor het brede publiek dan bijvoorbeeld het crossen. Het crossen, er zijn er maar twee die winnen. Ja. En uh, ja, ik roep zomaar tegen alle crossliefhebbers op waf, want we chargeren doen we ook wel. Want als je één cross hebt gezien, heb je ze allemaal gezien. Ja. Je weet dat ik het niet met je eens bent, maar dat maakt niet uit. Het is hier prachtig weer in Zandvoort, maar het is ja. koud. Ik wil naar ja. de warmte. Het is geloof ik 40 graden in Australië. En ja. daar is een man, Richie Poort, die de ja. boel naar zijn hand zet. Ja, die heeft bergop gewonnen. Die heeft ook de hele winter doorgetraind. Uh, ik zag net een interview met Sagan. Die zegt, nou, ik heb uh, oktober en november even vakantie genomen en even wat anders gedaan. En ik ben pas in december weer een beetje gaan fietsen. En ik, euh, nou ja, hij zegt, er wordt elke dag tweede, derde, vierde. Ja, dat en goed, hoor, die kleine Caleb U, en die wint dan de sprints. Ja. Maar ik heb de hele afleveringen van televisie van Australië, via via, zorg ik dat die elke dag op waf staan. Fantastisch en dat is wordt dat, jongens. Ja, dus de, de mensen die er belangstelling voor hebben, die kijken daarna, net als dat ik de ronde van Madagascar erop had staan... Ja. He, en waarom niet? Het is een uh, wereldsport geworden en uh, er zijn heel erg veel liefhebbers. En, en in alle geledingen, zoals meneer, uh, als ik meneer de voetbalvoorzitter net hoorde zeggen dat je, dat je lekker op je fietsie met een stel vrienden een stuk onderweg kan gaan. Nou geweldig. Ja. He, en je kunt tegenwoordig ook zeggen van weet je wat mannen, we gaan met een mannetje of zes even naar een, uh, een wielerhotel. Hè. Er is er bijvoorbeeld eentje vlakbij in de Eifel. Ja. Nou dan kun je prachtig in de bergen fietsen en het is er erg rustig. He, dat staat vandaag uh, ook op WAF, uh, geadverteerd, zeg maar. Leuk, joh. Zeg, volgende ja, week is uh, Niek Meijer, onze burgemeester, is hier te gast. En dan gaan we natuurlijk over de wielrenplannen ja. praten. Ik wil ja. je hartstikke bedanken voor deze bijdrage. Fijn weekend ja. en tot Stelte. volgende week. En uh, Ga jij nou eens even lekker uh, een paar weken naar Sint Maarten in het zonnetje. Ja. Eens kijken hoe gauw die rug ineens is. Doe jij de crowdfunding dan?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 Oh, Martien, keuze van onze gast van vanmorgen. Ja, onze gast, Zeker. Peter van Wassen, De ja. Ex-voorzitter, mogen we nu zeggen, van uh, Haarlem. Dat heeft hij negen jaar nee, gedaan. Nee, Edo. Of, uh, sorry, het, Edo ja. Haarlem. Dat heeft hij negen jaar gedaan. Hij zegt zelf dat hij niet zo'n imposante voetbalcarrière heeft. Hij begon bij de Welpjes, want dat heette toen nog zo. Bij BMT in Den Haag. En op dertienjarige leeftijd is hij naar Haarlem gekomen. En toen is hij bij de A-junioren... Gaan voetballen. En met de A1 heeft hij de interregionale jeugd bereikt. Dat, dat is niet dat laag door. hoor. Dat is niet zo slecht hoor. Nee, maar daarna uh, stokte het een beetje. Ja, maar goed. Uh, toen, <laughs> toen werd je voorzitter bijna. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Jos, maar, uh, Jos de Jong die heeft een, een, een, een hele belangrijke vraag, denk ik, voor Peter. Want dat gaat natuurlijk over die huidige structuur en de plannen van de KNVB. En kom maar, Jos. Ja, ik heb even een vraagje. Wat, wat, zijn er eigenlijk, wat is de ambitie van Edo? Wat, wat zijn jullie allemaal van plan om de komende tijd te gaan doen? De ambitie van Edo is uh, om vanuit de jeugd te zorgen dat we een herkenbaar eerste elftal hebben. Dus we proberen de jeugd uh, eigenlijk vanaf, uh, vanaf kleins af aan op zo'n hoog mogelijk niveau te krijgen. Zodat de doorstroming vanuit de jeugd uh, naar het eerste elftal komt. En we bij het eerste elftal minimaal 7 à 8 spelers hebben vanuit onze eigen jeugdopleiding. En als daar dan bij hoort dat je dan wat lager speelt, dan is dat dan, is dat dan maar zo. Uh, maar we gaan niet mee in, uh, in de gekte zeg maar, om, uh, om uh, alles wat Edo nog aan financiële middelen heeft alleen maar in je eerste elftal te pompen. Nou, hoe, hoe zit het verder met de jeugdopleiding? Het is natuurlijk hartstikke leuk om uh, jongens vanuit uh, nee, ja, de, lagere, de, de, de lagere teams uh, door te laten stromen. Wat, wat zijn hun kansen bij Edo? Hebben ze, hebben ze veel kansen of gaan ze veel ook naar andere clubs toe? Of probeer je ze echt binnen, binnen huis uh, te houden? Wat u net al zegt, van, uh, we hebben geen zin om al dat geld te gaan spenderen aan mensen die van buiten komen. Hoezo, hoe zit dat? Nou, als je ziet wat er de afgelopen jaren gebeurd is bij Edo, dan hebben wij uh, al heel veel jongens naar de BVO's gebracht. Uh, we hebben daar een hele ambitieuze uh, jeugdtrainer... Uh, coördinator op zitten, de baritiertjes. Die, uh, die heel goed de taal spreekt van de jongens. Uh, daar merken we ook dat er uh, uh, vanuit de hele regio... spelers naar Edo komen... Uh, in de hoop dat ze dit, dat als springplan kunnen gebruiken... om naar een BVO te komen. En van die jongens blijven er gewoon heel veel hangen... Uh, die dan in het eerste... Uh, bij Edo hangen. Uh, als je nu kijkt naar het huidige eerste elftal... dat is het echt gewoon piepjong. En allemaal jongens die... Uh, ook bij ons in de B en de A hebben gespeeld. Okay. Nou, zijn er een hoop uh, plannen. KVB is voortdurend bezig met het ontwikkelen van het amateurvoetbal. Wat, wat vind jij van al die plannen die er momenteel gaande zijn? Ja, ik heb al eerder gezegd dat ik uh, uh, in de KVB een orgaan vind die niet luistert naar zijn leden. Uh, ze trekken hun eigen plan. Uh, terwijl ze in mijn blijven veel meer moeten luisteren naar uh, wat willen die amateurclubs nou uh, en, en KVB kijkt veel meer naar uh, hoe is het dan uh, internationaal geregeld, hè? hoe doen andere landen dat, en daar gaan we dan in mee. Terwijl je toch wat meer ook moet kijken van uh, hoe wil men dat nou in Nederland, en, en, en wat is nou een ambitie van een amateurvereniging. Ja, maar goed, de, de, dan kom je dus, uh, ze zijn bezig met de jeugd, hè? Uh, uh, allerlei uh, nieuwe initiatieven, regeltjes, Stop. enzovoort, enzovoort. Maar ook voor de uh, hoger spelende amateurclubs komen er allerlei regels. We hadden het er net al even over, contractspelers en dat soort dingen. Dat, uh, uh, uh, een hele hoop clubs lopen te hopen. Hè. Uh, AFC met de AFC voorop. Uh, die, die er zijn twintig clubs. Ga nu een gesprek aan hè, nou, en nog gesprek. uh, een gesprekken over. Naar alle waarschijnlijkheid een kort geding. En ja, dat gaat de KNVB verliezen, hè? dat zegt Marjan Offer zo. Nee, oké, okay, dat is zo, maar ik maar, weet ja, precies, Peter, wat Peter daarvan Edo, vindt. Edo, het verschil tussen HFC ja, en Edo is nu heel groot. Maar ja. Peter, ik denk dat je daar gewoon blij mee bent. Nou, deze is. discussie die, die begon natuurlijk toen wij uh, in de, in de topklasse speelden, dat uh, de ene seizoen. Um, en toen zijn we natuurlijk uh, actief, hebben we toen deelgenomen aan deze dis discussie. En ja, als je dan zegt van, um, wat is dan het voordeel van de, dat, het feit dat je gedegradeerd bent? Dan is dit wel een voordeel, want... Ja. Op dit moment speelt die discussie bij Edo dus niet. En, en uh, hoeven wij dus geen contractspelers te hebben. Nee, goed, dat snap ik alleen. Uh, we hadden het woord ambitie viel net. Ja. En bij ambitie hoort dat ja. je hogerop op wilt. Dat klopt. Nou, en Dan, als... kom, je, dan dat Edo... kom jij vanzelf in ja, dit ja, ja. soort situaties. Ik, uh, Edo heeft één jaar toplassen gespeeld. En dat was een goede lichting. En er waren heel veel Edo-jongens die daarin zaten. En, en met de huidige jeugdopleiding zou dat zo weer kunnen gebeuren. En, en dan zit je daarmee. Um, ja, En dat delen wij... Uh, Helemaal de mening van die 20 clubs. Want uh, het, het kan toch niet zo zijn dat je dan op een gegeven moment contractspelers krijgt. Je degradeert. En je zit met spelers in vaste dienst. Want je valt onder het reguliere arbeidsrecht. En, en dat kan toch nooit de bedoeling zijn van een amateurvereniging? Maar het is ook beïnvloeding van competities, hè? Want er zijn vast clubs die per se niet kampioen worden omdat ze niet willen promoveren. Klopt. Klopt. Ja, dat is toch belachelijk? Ja, ja en, en, en dan verbaast het mij dus dat, dat er zo weinig geluisterd wordt vanuit de KVB. Uh, dat, die clubs die, die, die, die hebben al langer aangegeven dat ze het niet op die manier uh, mee willen doen. Ze willen als amateurstatus zo hoog mogelijk spelen. staat ook in hun statuten. Klopt. Klopt. De, de achterliggende gedachte van dit soort plannen lijkt mij dat, dat ze uh, het niveau tussen uh, uh, professioneel en amateur dichter bij elkaar weer, willen brengen. Waardoor de doorstroming beter wordt. He, dat, dat lijkt me een, een achterliggende gedachte. Ja, nou, de gedachte is dus dat men, men, de KVB denkt hiermee dat het Nels-Elftal op een hoger niveau komt. Dat is hun uiteindelijke doel. He, door, door die promotiedegradatie in te voeren, dat, dat het totale niveau en dan als, als sluitstuk het Nels-Elftal op een hoger niveau, niveau kan komen. Ja, uh, dat snap ik. He, dat je probeert zo hoog mogelijk, ook als bond zo hoog mogelijk te spelen. Alleen dat zou je ook prima als, als amateurstatus kunnen doen. Ja, maar het, het lijkt een beetje dat die tweede divisie bijvoorbeeld... die er nu is, en zo'n derde divisie, een beetje wallen en schippen... Hè? want er loopt af en toe eens een profvoetballer tussendoor bij, bij, bij sommige teams. Uh, wat natuurlijk heel raar is, hè? We, we hebben het erover gehad... met AZ bijvoorbeeld, hè? dat jong AZ... Ja, dat staat, dat staat tien punten los, geloof ja, ik, inmiddels. En, en, en daar is niet tegen op te voetballen nee, voor de rest. Maar, maar de Tankovic wordt dan gewoon, hè, de, de man uit AZ1... wordt dan geregeld in dat team neergezet. Dat is een man van drie miljoen. De begrotingen van deze clubs is veel minder. Ja. Bij elkaar. Dan die drie <laughs> miljoen van één speler bij AZ. Ja, geen wonder dat ze naar de Jubilei League gaan. Ja, toch? Ja. Het is niet eerlijk. Nee, nee goed. Nou ja, als, als voorzitter kan ik me voorstellen dat je daar natuurlijk uh, he, over nadenkt. En uh, zeker voor de toekomst gezien ook over nadenkt van hoe moeten wij dat dan aanvliegen als dit doorgaat. Ja, ja, en ja dan, dan, dan hopen we dus dat, uh, dat deze clubs uh, die nu de kort geding aanspannen uh, succesvol zullen zijn. Zodat uh, het amateurvoetbal zelf gewoon een keuze heeft ja. hoe, hoe ze de toekomst ingaan. Want met jullie gaat het ook goed. Van de week win je nog de halve finale uh, om de beker. Ik ja, bedoel... dat is, het wordt een traditie dat we die finale halen, maar nooit. Uh... <lacht> nou, maar dit jaar niet hoor. Dit jaar win je hem gewoon. Oké, okay, nou heel goed. <lacht> maar, dit, maar het is toch leuk? Ja, nou, het is sowieso natuurlijk leuk om, uh, om een regionale competitie te hebben. Uh, hè, dat je na, naast je reguliere competitie een je een cup hebt. Uh, Spijtig is dat, dat, dat je toch vaak ziet dat, uh, dat het Heimers moet leuren bij clubs dat ze mee willen doen omdat het dan niet past in de voorbereiding en dat soort zaken. Terwijl ik juist denk van... Uh, ja, wees nou blij dat dat soort initiatieven plaatsvinden. Dat ja. is gewoon hartstikke leuk. Ander andere initiatief is van, uh, van Martijn Prinsen. Die gaan we precies. zo horen. Hè? Dat is natuurlijk ook geweldig wat hij aan het doen is met die, met die competitie die hij die heeft. Ja. ja, dat klopt. Alleen maar ontwikkeling van het lokale voetbal. Dat kan ja. alleen maar goed zijn. Dat kan alleen maar goed zijn, klopt. We, gaan, uh, jij, we hebben vandaag jouw muziek. Uh, bijzondere lijst muziek. <laughs> We gaan Charles vragen het volgende nummer op te zetten. En dan gaan we met uh, Martijn Prinsen contact zoeken. En dan gaan we daarmee verder over het Nederlandse voetbal. En vooral wil dat wil ik van Uw. jou wel even weten, Henny. Want jij als Caraïbiën-kenner. Ja. Vivo la vida. Dat zal vast ja. wel leven het leven zijn. Hè? Olga Tranon zingt dat. Ja, ja. maar kl klopt dat wat ik nu zeg? Is ja, is dat... dat is het. Nou, kijk. Zeker als je met sport bezig bent. En dan kunt u alles over horen vanmorgen bij Watertoren Sport. Want daar luisteren u naar. En we gaan snel over naar onze presentatoren van vanmorgen. Ja, over de Watertoren Sport gesproken. We zitten op 106.9 FM. Op de kabel op 104.5. Maar u kunt ook via www.zfmzandvoort.nl meeluisteren en meekijken. Want dat kan ook op kanaal 40 van Ziggo. En dat is natuurlijk allemaal hartstikke leuk. En als u terug wilt luisteren, bijvoorbeeld als u dit programma met Peter van Wassem opnieuw wilt horen... dan gaat u dus volgende week naar de twintigste, dat is vandaag. En dan gaat u naar 11 uur en dan gaat u het hele programma weer krijgen. En dat is de moeite waard, want Peter van Wassem is onze gast. En dan gaat het dus over voetbal. Heerlijk. En inmiddels ook aan de telefoon Martijn en niet dus. Ja, en Martijn, we, we, laten we beginnen met jou om te zeggen dat jij een prachtige competitie hebt. Dat zei Peter net. Maar dat jij maandag uh, het net op gaat met een programma bij uh, 023, ik weet niet precies hoe het zit, maar vertel eens. Ja, goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, klopt, uh, we hebben uh, per komende maandag een eigen, uh, uh, ja, hoe noemen we dat zo mooi, een, een talk -show. praatprogramma, een talkshow. Uh, en die uh, wordt uh, iedere maand gaan we opnemen. iedere ieder dinsdag wordt die, wordt die geplaatst op, uh, op, uh, op ons YouTube kanaal. Hartstikke en dat leuk. is het YouTube-kanaal van uh, Voetbal in Haarlem, hè? Ja, van Voetbal in Haarlem. Als uh, mensen naar onze website gaan, dan uh, staat die uh, prominent uh, rechtsboven in beeld. Dus ja, uh, 023.nl, wat staat dat dan? Ja, dat is een samenwerking, toch, Martijn? Ja, dat klopt helemaal. Uh, samen met de 023-magazine uh, uh, ja, gaan, we, gaan we wekelijks het, het uh, regionale amateurvoetbal gaan, gaan we doornemen. Ja, gisteren, precies. Gisteren, gisteren uh, uh, zag ik op het net, op het internet, dat er allerlei. Uh, positieve reacties waren op een stuk in het Haarlems Dagblad. Maar we hebben het niet kunnen vinden. Jos ook niet, nee, hè? We hebben gezocht en ik, uh, kan niks vinden. Vertel eens. Wat is ah, dat? Het staat ook niet in het Haarlems Dagblad. Ah, <laughs> oké. Okay. Uh, uh, gisteren uh, uh, Haarlem Sport is uitgekomen. Dat is ja, ja. Een, uh, een krant. Uh, Klopt. Uh, daar uh, stonden Pelle en Kai Clement op de voorkant, ja, toch? Ja, ja oh, oké. Okay. Okay. Nou, ja, ja. Helemaal gemist. Ja, bij, bij, bij, uh, het is een initiatief van, uh, van Bert Hortman. Bert Hortman, die, uh, die is... Uh, uh, secretaris die bent bij uh, voetbalvereniging Schoten uh, nou goed en die, die heeft uh, vorig jaar het uh, initiatief opgepakt om een, uh, een Harlem sportkrant uh, neer te zetten, nou, gisteren de eerste editie als uh, het hm? goed is uh, gaat, er een, gaat er een vervolg komen wat leuk joh Nee, het, ja, het, zag ook, uh, het zag er ook goed uit. En uh, ja, het zag een, een ding hoop ding. medewerkers en, en leuke interviews. En ja, ze hadden ja, bijvoorbeeld uh, Pelle en Kai Clement alles ja. op de cover gezet. Ja, leuk, Kai is rugbier, ja. Pelle is voetballer. Uh, oh, ja. leuk, leuk, Over Pelle gesproken. Uh, die uh, jammer, hè, dat hij er zo'n zo week ja. of tien uit is. Ja, ja vond, dat is wel eh, zonde. En hey Martijn, even tussendoor. Hoe vaak gaat het blad verschijnen? Um. Er gaat dan volg komen, alleen wanneer is het nog niet helemaal duidelijk. En dat komt doordat, ja goed, er gaat natuurlijk een hele hele voorbereiding aan vooraf aan zo'n krant. Ja, maar het is niet zo dat het elke week gaat uitkomen met de met zuiger. De, het de nee, de is echt een, een maand editie, u is eerlijk. Nee, in eerste instantie ja. is het volgens mij de bedoeling dat hij die, dat die twee keer per jaar gaat, gaat verschijnen. Oké. Okay. Okay. Um, en, um, Is... Maar goed, hij gaat nu eerst kijken hoe dit allemaal ontvangen wordt. En uh, daarna wordt een plan gemaakt voor de, voor de tweede editie. Maar goed, even, even, terug, even terug naar ja. jouw, uh, jouw talkshow, uh, Martijn. Okay. Uh, maandag uh, de, de eerste? Uh, ja, dinsdag uh, staat hij uh, online. Klopt. Nou, ben, je de, spannend, ben, je tijd, ben je naar de kapper dus? geweest? Ik ben naar de kapper geweest, ja. Ik heb hem geschoren. ik zie er niks uit al maandag. No, oh jee, we zijn niet. Hé luister, we hebben Peter van Wassen en we zijn hartstikke trots dat hij er is vandaag uh, in de studio. Logisch. Een mooi clubje hè Edo, toch? Edo is mooi clubje, ja absoluut. absoluut. Heb je een vraag voor hem? Nou ja, ik, uh, ik ben wel benieuwd naar, uh, uh, er, er is natuurlijk bij, bij Edo al, al langere tijd een soort van onderhuidse uh, strijd gaande tussen, tussen het zaterdag en het zondagvoetbal. Uh, en ik ben wel benieuwd hoe, uh, hoe Peter dat uh, gaat zien in de toekomst. Nou, daar hebben we toevallig heb ik de laatste uh, keer een interview over gegeven uh, samen met de voorzitter van uh, Stormvogels. Van, uh, ja, Stormvogels. Uh, wij zijn er heel expliciet in. Uh, wij zijn een zondagvereniging en dat blijven we ook. En we zijn uh, heel erg blij met de zaterdag. Uh, op, op de wijze zoals die nu functioneert. Dus dat, ja. dat zijn toch jongens die uh, uh, vaak op hoog niveau hebben gespeeld. En dan uh, wat gaan afbouwen op de zaterdag. Aangevuld met uh, uh, jeugdspelers die uh, uh, dat eerste jaar waarschijnlijk net het eerste niet halen. Zodat ze daar een jaar kunnen rijpen. Maar we blijven een zondervereniging. Nou, duidelijk antwoord toch? Ja. ja. Bij, bij, storm, bij stormvogels is dat, uh, is dat anders. Hè? Ja, Er is volgende week een, een, een, een algemene ledenvergadering uh, omdat uh, stormvogels wil zich gaan, gaan construeren op de zaterdag. Ja. Ja, maar ja, je, het probleem is dat je, je kan moeilijk met z'n allen op de zaterdag gaan spelen. Uh, uh, en, en wij kiezen er toch voor uh, om op beide dagen uh, zo hoog mogelijk te proberen te spelen. Met uh, de zondag het voorgeschip. Maar het zei ook, hè, trouwens, die gaan toch die zaterdag één uh, uit de klei trekken. Ja, en dat is alleen maar goed. Nou, nou uh, uh, daarover gesproken volgens mij gaan ze het zondag eerste steeds meer op zaterdag programmeren... want er zijn weer twee wedstrijden verschoven naar ja. zaterdag... Hè, die ja, op zondag geprogrammeerd zijn. Dat is natuurlijk het voordeel, dat dat ook mag. Hè. Wij, wij spelen over twee of drie weken uh, op zaterdag tegen VSV. Uh, en dat doen we natuurlijk ook bewust... want dat, dat betekent natuurlijk uh, uh, een grote kantineomzet. Ja. Dus je mag best een keer op zaterdag gaan spelen. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je nu ook een zaterdagvereniging gaat worden... Nee, zeker niet. Maar ik vond het wel opvallend... Ja, uh, toen ik het maar... berichtje gisteren kreeg... dat er ja. twee wedstrijden weer naar zaterdag waren verplaatst. Ik snap het wel, want de zit is geloof ik twee keer zoveel. dus ja, uh... het is echt twee keer zo hoog. het prachtig. Ja, maar, maar, maar komt, op zaterdag komt er veel meer publiek. Ja. En, en de mensen blijven hangen. Het is ja. Zaterdag het is de dag van het voetbal. Ja. Nou ja, laten we er naartoe gaan. We maakt het uit. Het is voor iedere club beter. Ja. Maar goed, dit terzijde. Ik vind het wel Martijn, graag, de uh... ene keer op vrijdag... dan op zaterdag, dan op zondag. Dat vind ik echt... Heel ja, maar daar gaan we ja. toch naartoe steeds meer. Maar goed, uh, Martijn die hangt nog aan de lijn, jongens. Uh, uh, wat heb jij voor nieuws uh, uit het uh, ha Haarlemse, uh, Martijn? Uh, nou, er staat uh, vandaag een um, groot interview uh, in het Haarverzaalblad uh, met uh, Simon Evers. Waarschijnlijk ook, wel bij je, nou, waarschijnlijk ook wel bekend bij je. Wel bekend, ja. Ja, uh, en samen met, uh, met Otto Berendrecht, de trainer van uh, onze gezellen. Die uh, uh, solliciteerden als het ware voor een, een, een, een duelbaan. Nou, ik ben benieuwd, ik heb gisteren Otto heel gesproken, ik ben benieuwd waar, waar, waar ze uiteindelijk terechtkomen. Het zijn twee, twee mannen met, met heel veel ervaring. Ik bedoel, Otto die heeft, en Simon trouwens ook, hè, die we samen bij Edel voetbal. Ja. En uh, uh, ja goed, uh, ja, ik ben benieuwd wat, uh, waar ze terecht gaan komen. Ik, uh, het, is, het is een leuk, leuk initiatief. Ze hebben een andere insteek dan, dan al, die, al die, die jonge trainers. Ik, uh, ik ben benieuwd. Um, wat hebben we verder nog voor nieuws? Um, nou, we, hebben, we hebben weer een nieuwe speler uitgenodigd voor ons uh, All-Star team. Prachtig. Tim Kijt van, uh, van, uh, uh, van VSV, de aanvoerder. Uh, ja, en uh, we gaan eigenlijk... Het uh, zijn wel ja, allemaal in... Edo-mensen. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Degene die we tot nu toe uitgenodigd hebben, die hebben wel allemaal een lijntje met, uh, met Edo in me. uh, Ja, goed. Edo is, uh, ja, is natuurlijk ook gewoon, begrip in het hardens voetbal. Zo, zo simpel is het. Ja. Uh, um, uh, we hebben het er wel vaker over gehad ook in het programma dat het uh, jammer is dat uh, uh, ondanks wat jullie net zeiden hein, met al die nieuwe regels uh, het is jammer dat dat uh, uh, wordt hier aangedeld, hoor ik uh, het is jammer dat, er, uh, uh, dat het niveau tussen HFC en de rest dat dat zo groot is ja zeker voor het regionale uh, voetbal ja Ja, absoluut maar uh, nou ja, goed uh, Edo is, een, is gewoon een begrip in het Haamse voetbal ja. ik heb een andere vraag aan jou Martijn het, de, het Algemeen Dagblad heeft vandaag een uh, heel groot stuk over het feit... dat het uh, aantal gemiddelde doelpunten per wedstrijd achteruit loopt. We scoren steeds minder. Al 11 keer 0-0 eindstand en pas 7 wedstrijden waarin meer dan 5 goals vielen. Hoe is dat in het Haarlemse voetbal? Uh, ik uh, denk dat dat uh, hier in de regio uh, wel, uh, wel meevalt. Uh, ik denk ook niet dat het, het, het qua niveau is. Het is ook heel anders. Ja. Ik. Uh, ik uh, uh, nou nee, ja, goed. Ik, ik, ik denk dat Amateurvoetbal dat heeft een ander verhaal dan betaalvoetbal ik... ah ja, je hebt, de, je hebt de cijfers niet uh, 1, 2, 3 paraat natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Laatste vraag dan. Want daar gaan we zo meteen uitgebreid hierover praten. Dat zijn de plannen van Marco van Barsten. Ja. Buitenspel afschaffen Ja, maar dan, want, uh, als er nou in het Algemeen Dagblad zoiets staat van uh, te weinig doelpunten. En je hebt het over uh, die nieuwe initiatieven van Marco van Barsten. Hoe denk je dan over zijn. Uh, het afschaffen van buitenspel. Want hij zegt dan wordt het voetbal eindelijk weer wat aantrekkelijker. Worden, vallen er worden veel meer doelpunten. Wat is jouw mening erover? Um, nou, dat vind ik moeilijk. Vooral die buitenspelregel. Um, ik ik uh, ben het wel met een aantal andere dingen eens. Ik bedoel, het voetbal is heel vaak een stilstaande sport. Um, dat, is, uh, dat, dat vind ik ook jammer. Um, en, en ja, goed, dat een aantal initiatieven die begrijp ik wel. Uh, maar het voetbal is heel conservatief. Ja. Dus ik. ik, ik, ik uh, uh, ja, er zijn een aantal dingen die, die, die begrijp ik wel. Andere dingen die. die ja, vind ik heel moeilijk om, om die toe te laten passen. Dus ik bedoel, ik weet nog hoe iedereen op zijn benen stond. op zo achter zijn benen stond. toen uh, die buitenspelregel aangepast werd. tot zeg maar zoals die nu is. Ja. Of dat de keeper ineens die bal niet meer, uh, niet meer vast mocht, uh, mocht pakken. Ja, ik, uh, uh, die buitenspelregel is natuurlijk ontzettend gecompliceerd. Ik zie het elke, elke week zelf als scheidsrechter. Maar god dat, dat, dat komt er komt een hele hoop bij kijken. Afschaffen van, de, van het buitenspel. Dat denk ik zelf als gijstrechter heb je dan veel minder te doen. Maar van de andere kant. Ik las dat er gisteren een interview was met, uh, met, uh, met Hedink die zei van als je dit uh, gaat afschaffen. Dan vereist het, het, het hele voetbal een compleet nieuwe techniek. Voor, uh, voor, voor, voor, voor trainen en dergelijke. Je want het, een benenploeg kan wel eens uh, veel beter zijn. Maar goed als er een, uh, even de bal snel naar voren. Je bent alles kwijt. Laten we het even ja. aan Peter van Wassum vragen. Dankjewel ja. Martijn en veel succes. Graag ja, en doe ja, maar gauw de deur, ja. deur open. Want ze blijven bellen hè. Ja, nee, ja dat zijn helemaal weg. Wat ja, had ja, je besteld? <laughs> ja, inderdaad. Ja. Nee, we hebben, uh, vanavond uh, begint het, uh, het uh, eerste voetbalen Haarlem wintertoernooi. Ja. Mochten uh, mensen niets te doen hebben, dan uh, om 7 uur hebben we uh, R.C.A. ter gespannen houden. En om uh, 9 uur hebben we uh, Schoten tegen United Davo. Kom gezellig een biertje drinken. Lekker bezig jongen. Peter, afschaffen buitenspelregel. Nou, ik, ik, ik vond de stelling dat, dat uh, voetbal conservatief was. Dat, dat vind ik eigenlijk wel heel juist. Als ja. je naar de andere sporten kijkt. Je, je kijkt naar Olympische Spelen. dan, dan moeten er steeds meer attractieve sporten uh, op het programma komen. En bij voetbal zie je eigenlijk nooit een wijziging. Ik kijk naar de hockey, dat wordt steeds sneller. Ik uh, denk uh, de, de, de, de, de, de inworm, maar dat is dan met de stick. Die je mag je zelf nemen. Alleen maar om de snelheid erin te krijgen. En bij voetbal. daar uh, ja, verandert eigenlijk niks aan het spel. Dus het wordt inderdaad steeds minder leuk om naar te kijken. Want het gebeurt gewoon te weinig. Nee, in vergelijking met andere sporten. Absoluut. Ik bedoel dat gezeur over die uh, videotechnologie. die maar niet ingevoerd wordt. en. en uh, wat ja. toch een hele hoop uh, schelen qua foute beslissingen en zo. Klopt. Maar uh, het, het is een ongelooflijk conservatieve zooi. Ja. Uh, dat maar, is, blijft het probleem. Ja, maar wat wel, wel leuk is met Marco van Basten... is dat hij bijvoorbeeld wil dat er uh, shoot-outs komen. Dat vind ik een fantastisch idee. Bij het wereldkampioenschap in 2026... zouden shoot-outs shoot na elk groepsduel dat gelijk is geëindigd... alsnog een winnaar moeten opleveren. De spanning die je daarmee krijgt, die is natuurlijk geweldig. Het wordt, ja. het wordt veel mooier. En hij denkt ook aan netto speeltijd in de laatste tien minuten... omdat dat tijdtrekken, dat, dat beïnvloedt natuurlijk uitslagen... Nou, dan vind ik net op de speeltijd, net zoals bij basketbal... dat is alleen maar leuk, joh. dat in de laatste seconde de gelijkmaker nog kan vallen. Nee, zeker. Maar dan krijg je weer hoe ga je het bijhouden. Dat, dat is natuurlijk altijd een uh, beetje... Maar goed, daar kun je wel dingen voor bedenken. Daar ben ik voorkomen mee eens. En ja. het zou uh, het voetbal alleen maar ten goede komen. En dat, dat krijg ik... trek je in de laatste tien minuten en dan een gele kaart. Krijgen. Ja, dat, dat wou een zorg ik... zijn, weet je. Ja. Maar hij wil dus tijdstraffen. Ja, ik vind Als het perfect... Ik dat, vind het perfect. We doen idee. het nu toch ook met de, Echt, met de jeugd? Gewoon vijf minuten ja. aan de kant? Ga maar, doeg. Ik vind het zo'n onzin om iemand een rode kaart te geven... dat hij de volgende duel eruit gaat. Hij moet op dit moment gestraft worden. En laat hij maar op dit moment en de, de consequenties... Dat moment de ploeg moet gestraft, het voelen. Ja. Dat hij een fout heeft, maar op dit moment. Maar niet volgende week. Ik vind het prima dat hij dat wil. Peter van Wassem van Edo is ons gast. Negen jaar was hij voorzitter. Hij is het niet meer, maar weet je hem ermee eens? Ja, ik ben het ermee eens. Ik, uh, ik, ik heb ook aangegeven dat uh, het voor een vereniging heel goed is... dat er gewoon weer uh, iemand met een Fries Ceylon uh, erin stapt. Want na negen jaar, uh, ja, ik noem het een beetje bedrijfsblindheid... is het voor een club gewoon goed dat, uh, dat er weer een Fries iemand opstaat... en daar uh, ja, de, de voortgang erin houdt. Het feit dat jij hier bent maakt me blij, maar jouw muziekkeus helemaal. Heel goed. Heerlijk, jongen. Als je naar buiten kijkt, je ziet die zon... en je hoort jouw muziek, dan denk je dat je in Sint Maarten zit. Wat? Ja, dat dwingt mij om dan weer voor een, uh, een Latijns-Amerikaans werkje te kiezen. Ik had eigenlijk een heel ander liedje klaarstaan, maar goed. Uh, uh, uh, hoe zeg je dat? veel is mijn. Uh, uh, ja, zoiets. Vier minuten Eerst, als ik het goed uitspreek, hij heeft het over een etmaal oftewel uh, 24 uur, uh, 24 oorraads in, uh, in het Spaans, hè, denk ik, hè? toch Hennie? Ja, heel goed van je. Ja. Um, uh, Charles, uh, we die? zijn de laatste 10 minuten in van uh, het eerste uur, dus uh, Henny gaat tijd trekken. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee, want <lacht> ik, ik wil absoluut geen tijdstraf. <lacht> Luister, uh, uh, uh, uh, het gaat over het, het feit dat Joop van Nes helaas van mooie genieten aanwezig kon zijn omdat hij naar een gravenis moest. Deze Joop van Ness is eigenlijk de man achter het schoolbasketbal. En vorige week hebben we uitgebreid uh, gediscussieerd over de Oranje Nassau-school. Of die weer kampioen zou kunnen worden. En verdraait zegt, de Oranje Nassau-school heeft voor de tweede keer op rij het Lions schoolbasketbaltoernooi gewonnen. Dat toernooi dat is in de gang gezet door Joop van Ness. Ja. De jongens vervierden in hun categorie en de meisjes werden tweede achter de Maria-school. Die trouwens ook heel sterk is. Waardoor de beker met de grote oren, zoals Joop dat noemt, naar de naar school ging. Gefeliciteerd. Hartstikke leuk, mooi. Leuk. Ja, goed, dat Ja. Ik nou, vind dat zo goed altijd, zo dat soort geweldig. initiatieven. Vorige week is onze jonge plaatsgenoot Lester Ellenkamp van tien jaar oud... op de kaartbeurs in Lelystad gehuldigd voor zijn derde plaats in het afgelopen seizoen in de klasse 4-takt. In de vijfgereden wedstrijden op het Nederlands kampioenschap dit seizoen... wist hij zich telkens weer naar het podium te rijden met een mooie derde plaats in het eindklassement. Leuk. En je weet hoe uh, onze grote man begonnen is, hè? In, ja, de in de kaart. Ja. Belangrijke winst voor ZSC. De handbalsters van ZSC hebben zondag een belangrijke overwinning geboekt... in de strijd om overleving in de tweede klasse B... waar de Zandvoortse dames een slag beter dan concurrent Zeeburg. Na twee keer dertig minuten handbal was de eindstand 18-14. Een heel nuttige overwinning... want ZSC stijgt nu naar de zevende plaats op de ranglijst... en is op dit moment uit de gevarenzone. Heerlijk, toch? Mm -hmm. Dan naar een heel spannend evenement bij het basketbal. De Lions scoort in het winnende punt in de allerlaatste minuut. Bij basketbal gebeurt dat wat Ik vaker, Precies, hè? ja. In de zondagmiddag, in de Corvors-sporthal, is de Lions door het oog van de naald gekropen. Met nog een halve minuut te gaan stonden onze plaatsgenoten met één punt achter tegen de reserves van de hoofdstedelijke Blue Stars. Met een uiterste krachtsinspanning lukt het alsnog om de punten in zand voor te houden. Dit, dit, dit heeft Joop geschreven ook. Ja, neem ik aan dat al het al het is. Het uh, je, je, hoort hem, je hoort het hem zeggen. Ja, een mooi <laughs> gespeeld Lions om kwart over zeven in Castricum tegen de nummer zes van de ranglijst, Sea Devils. Maar de kans op het kampioenschap is nog steeds aanwezig en dat is natuurlijk toch fantastisch. Ik vind het een geweldige ploeg, moet ik eerlijk zeggen. Nou, dat was zo'n beetje het uh, lokale sportnieuws. Mooi. Dan uh, hebben we dat ook weer uh, doorgenomen, Henny. En dan moet jou uh, aan de... Nou ja, dat kan, maar we zitten met Peter nog hier, hè, natuurlijk. Ja. En uh, Heb je iets met de strand of niet? Met Zandvoort? Met... Ja, zo uh, was altijd te vinden. Ja? Ja. Echt ook in Zandvoort zelf? Ja. ja uh, vroeger altijd in Bloemendaal. Ja. Maar uh, nu Bloemendaal Bloemendaal niet meer is. Nee. Uh, altijd in Zandvoort. Ja, grappig is dat. Hè? dat vindt, uh, waarschijnlijk als je wat ouder wordt, dan, dan ga je toch weer richting Zandvoort. Uh, grappig genoeg, want wij hebben dat zelf ook, ja. Toch? Ik ben gek op deze plaats. Ja. Maar laten we het even bij de sport houden. Oh. Ajax aast op de Spanjaard de Lofeu. Ajax hoopt deze transferperiode Gerard de Lofeu te huren van Everton. De 22-jarige Spanjaard komt in Liverpool nauwelijks aan het spelen toe. En Everton-trainer Ronald Koeman heeft al laten weten mee te willen werken aan een vertrek van de oudspeler van Barcelona naar Ajax. Maar Ajax heeft zware concurrentie bij het vastleggen van het buitenspelen, omdat ook AC Milan een bot heeft neergelegd in Engeland. In navolging van Albert Roesnak verhuilt ook Danny Hoessen deze transferperiode FC Groningen voor een Amerikaanse club. De 26-jarige spits tekent op korte termijn een contract bij de San Jose Earthquakes dat het afgelopen seizoen in de onderste regionen van de MLS eindigde. Ga ik naar Peter van Wassen? Peter, hoe zit het bij jullie? Kunnen jullie nu nog spelers kwijtraken in deze periode? Nee, je kan uh, niet tussentijds overschrijven naar een vereniging, gelukkig maar. En dat uh, heeft met die contracten te maken. Want als je ja. contractspelers hebt, kun je ze zomaar kwijtraken. Ja, ja, ja, maar ja, ik, ik vind dat, dat blijf ik ook heel raar vinden in de, in, de, in de competitie. Dat je al bent begonnen met je, met je competitie en dat je dan nog uh, allerlei spelers uh, over en weer kan aantrekken. Ja, dan, dan ook dat is competitiebevalsing. Ja, het moest eigenlijk niet kunnen. Nee, nee het inderdaad, niet. bespottelijk. We horen er al uh, muziek in. Ja, die? want die Sheryl heeft altijd dat klokje Strak, in de handen. En die is onze baas, he? wat de tijd betreft. Heel goed. Bewaker ook, hè? He? Nee, Bewaker. Het moet ook. Het moet ook iemand zijn met een beetje gezond verstand hierin. <lacht> <lacht> Dit is de sport van CFM Zandvoort. En het geldt voor alle luisteraars. Nieuws. Namens onze gast uh, Leef. Pak alles wat je kan.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 I'll call this one. 69, straks meer. Zier Maar nu eerst het NOS nieuws van.